Welkom bij een nieuwe aflevering van Eindtijd en Profecie in deze negende serie alweer. Vandaag gaan we het hebben over de heerlijkheid. Jan van Barneveld, heel hartelijk welkom. Heerlijkheid voor Israël en de heerlijkheid voor de heren. Wat betekent heerlijkheid voor Israël? Ik heb het opgezocht. Ja, voor Israël, maar eerst het woord maar even. Ja, is, wat betekent heerlijkheid. Ik ja. Bedoel, uh... ja, we zouden denken van dat weten we toch wel, heerlijkheid. Ja. Ja, ja, zolang het maar op tafel staat. <laughs> ja, dat in ieder geval, ja. Ja, ja, maar wat ja maar heerlijkheid het... is het Hebreeuwse woord kabot. kabot. Ja. En dat is iets dat iemand belangrijk maakt, dat ja. iemand gewichtig maakt. Ja. Macht, eer, roem, rijkdom, ja. majesteit, stralende heerlijkheid. Dat, dat, dat is het woord kabot. Dat is... okay, dus in het Engels dat is... wordt het vertaald door glory. glory. Ja. Ja, ja, ja. En dat. Uh, en aan Israël is ook heerlijkheid beloofd. Dus iets verhevens. Ja, iets ja. machtigs, iets ja. moois, iets overwinnaars. Daar straalt okay. het vanaf. Ja. Dat is de heerlijkheid van God, die straalt er vanaf. Mm -hmm. En alles wat dicht bij God leeft, heeft iets van die heerlijkheid. Ja. Engelen die stralen omdat ze bij God vandaan komen. Mm -hmm. Dat is mooi. Ja. Nou, en dan heerlijkheid voor Israël. En hoe die heerlijkheid terugstraalt naar God. Ja, is die heerlijkheid voor Israël er altijd al geweest? Nee. Uh, die oude Simeon, mm -hmm. uh, die uit het kerstverhaal, wordt soms over overgepreekt. Ja. Maar was vol van de Heilige Geest, kwam met de profetie eraan bij Jozef en Maria in mm -hmm. de tempel. En hij zei, uh, mijn ogen heb, hebben uw heil gezien. Uw heil, uw verlossing, uw redding, mm -hmm. uw genezing dat gij bereid hebt door het aangezicht van alle volken, alle volken hebben er deel aan, ligt tot openbaring van de heidenen. Daarom zitten wij hier. Ja. Ja, we zijn dus geen Israëlieten, geen Joden. Mm -hmm. Maar er komt staat erachter en heerlijkheid voor het volk Israël. Maar dat is nog nooit gebeurd, want sinds die tijd heeft die volk, het volk Israël alleen ja. maar ellende meegemaakt. Weinig, weinig heffens aan, zou je zeggen. Ja. ja. Dat, dus die heerlijkheid, het woord gods is waar... Mm -hmm moet nog komen. Ja. En dat zegt ook, de, Jezaja zegt dat, ik heb het even opgezocht, die tekst. Jezaja 43 vers 21, daar zegt God tegen Israël, het volk dat ik voor mijzelf geformeerd heb, dus mm -hmm. God heeft Israël voor zich gemaakt, zal mijn los, zal mijn heerlijkheid verkondigen. Dus de heerlijkheid van God zal ook nog eens een keer... ...tot uiting komen ja. via het volk Israël. Ja. En dat kan op drie manieren. De eerste manier waarop Gods heerlijkheid naar voren komt, ...is het ongelooflijke wonder dat dat volk zo'n 2000, zelfs 2700 jaar... ...zijn eigen identiteit heeft behouden. Tijdens de verstrooiing? Bij de verstrooiing, ja. ja. ja. Als wij naar, uh, wij spreken, ik naar Canada zou uh, verhuizen, dan zouden mijn kleinkinderen niet eens met Nederlands spreken. Waarschijnlijk niet, nee. Nee. nee. En, en, ja, misschien nog van heren Zegen deze spijzen of iets dergelijks. <laughs> niet, ja. maar, maar meer niet. Nee. Maar die Joden die hebben 2000 jaar hun identiteit behouden. Mm -hmm. En de stam van Manasse die nu terugkomt, die heeft 2700 jaar zijn identiteit als stam Manasse ja. vastgehouden. Waar komt Manasse vandaan? Die komt uit Noordoost-India. Hmm. Die hebben ze daar ontdekt, en die hebben zichzelf natuurlijk ontdekt, uh, dat ze eigenlijk naar Israël toe moesten. Ja. En ze zijn dus nu ook onderweg. Interessant is dat de Internationale Christelijke Ambassade in Jeruzalem, die financiert dat. Oh ja? Ja, ja. ja. Die werft daar ook fondsen voor, ja, hier, ja. ook in Nederland. Okay. En ik denk dat de eerste lading, ...in begin december al uh, geland is oh. in, in Tel Aviv. Dat is toch wat, hè? dat je daar 2700 jaar weer terugkomt in ja. je eigen land. En over hoeveel praten we dan als om zo'n stam het gaat? Het totaal 7000. Ja. 7000. Er zijn er al zo, ik denk, een kleine 2700 zijn er mm -hmm. al teruggekomen. En nu heeft de regering besloten dat de rest ook terug moet komen. Zo. En dan zie je de stam van dan... Uh, die, die, de valassen zeggen ze, die Zwarte Joden mm -hmm. uit Ethiopië, die daar ook meer dan 2000 jaar gezeten hebben. Ja, en, en, en, ja. en nog steeds Israëlieten ja. zijn en nog steeds verlangen naar het Vaderland. Dat, dat ja. zijn ongelofelijke dingen. Dat kan alleen maar van God zijn, omdat God nog een plan met ze heeft. Uh, wanneer wordt die profetie dan echt in vervulling? Wanneer komt die echt in vervulling? Uh, die komt op den duur in vervulling. Nu zien we het al, dat God bomen plant. Je ziet overal in de Bijbel zie je staan, ik zal hen terugbrengen. Ja. Ik zal bomen planten. Ik zal... Uiteindelijk is God die dat doet. Nee, het is toch ook een groot wonder dat dat hele land dat, dat eeuwenlang verwoest heeft geleefd. Vol dorens en, en, ja, ja. en distels. Ja, vol dorens en distels. En dan, ik zal in de woestijn bronnen laten ontspringen. Ja. Ik zal in de woestijn in plaats van Dorens een mit, of weet ik veel wat voor bomen laten opschieten. Zien de, uh, de joden dat zelf ook? Uh, de orthodoxen wel, ja. ja. Die snappen dat, die, die, die leggen de profetieën, Velen leggen daar ja. de, de, het ja. verband van, met de profetieën. Ja, maar Natuurlijk. Maar seculiere joden niet? Uh, seculiere joden niet. Nee. Ja, die, die zeggen dat, dat doen wij. Ja, ja, precies. Dus ja, ja, en wij wij, wij ook. hebben die irrigatie want, gemaakt. Want ja. de heere God staat er niet in de woestijn om ja, uh, gebruikt handen. Om en voeten. En voeten Hij gebruikt handen en voeten van de mensen. Ja, maar, maar dat, dat is het hele geheimenis mm. ook van de schrift. Ja. Want God gebruikt altijd mensen. Ja, dat begon ja. bij Adem en Eva. Natuurlijk. Dat begon Adam en Eva al mee. Ja. Ja. Maar ja, dat ging even mis. Mm -hmm. nee? Maar God blijft altijd bij zijn plan. Ja. En God gebruikt ook de kerk om het evangelie te verkondigen. Mm -hmm. Hoe, hoe, hoe beroerd het ook soms met de kerk is, het gaat altijd, want God vergist zich nooit. Nee. En soms gaat God over van plan A naar plan A1 of A2 of A3, maar hij gaat door. En zo gaat hij ook door met zijn eigen volk, ja. tot eer van zijn eigen ja. grote machtige naam. Dat ja. is zo belangrijk, daarom zegt ook de schrift ook ergens dat, dat God ze zal beschermen in de tijd van de grote verdrukking. Zoals hij ze beschermd heeft uh, op, ja. op meerdere uh, Ja, de al meerdere. Ja. Die grote verdrukking, even kijken waar dat, waar dat staat. Jezaja 60. Opletten, Jezaja 60. Want die grote verdrukking moet gewoon dus nog gewoon komen. Dat is de eindtijd, ja. Dat dat eindtijd. Is de eind, en daar ja. hebben we het ook ja. over. Ja. Dan zegt hij in vers 1, sta op, word verlicht. Waarom opstaan? Ja, ze zitten vaak een beetje onder, wij ook. Mm -hmm. De Heer Jezus zegt ook in, in die grote Boorakker. verdrukking, of, of in, de, in de moeite, heft uw hoofden op, ja. Ja, oh, oh, oh zo moeilijk. Nee, ja. heft uw hoofden op uw verlossing genaakt, ja, zegt de Heer. precies. Ja. Nou, hier, sta op, zegt hij tegen Israël, wordt verlicht, want uw licht komt, en wat gebeurt er? De heerlijkheid van de Heer gaat over u op. En dat is de Shechina. Dat is dus het moment dat God Israël eigenlijk op een rots plaatst. Ja, en dat staat hier, want zie... Duisternis zal de aarde bedekken. Daar zullen we mm het -hmm. nog over hebben in een volgende aflevering ja. van die verschrikkelijke dag des Heeren. En donkerheid de natieën. Maar over u zal de Heer opgaan en zijn heerlijkheid zal over u gezien worden. En dan gebeurt het. Volken zullen opgaan naar uw licht en koningen naar uw stralende opgang. Dus dat staat al helemaal centraal. Ja, dat betekent dus dat iedereen, zeg maar, die nou ongeveer de steen verheft richting Israël, die anti-Israël is en... en, en zullen als, als, als de gesmeerde hazenwind wind, zal ik maar zeggen, rennen naar Jeruzalem overigens? Dat is, dat is zeg maar, om, om, als je met, met de ogen van nu kijkt naar de wereld... Onmogelijk. En naar, naar de koningen en naar de regeringsleiders, dan denk je van ja, dat zal toch bijna niet mogelijk zijn dat ze straks allemaal, zeg maar, eer aan Israël zullen brengen. Ja. Nou, ze doen het nu ook al een beetje, hoor. Want, ik ga je dat vertellen, er is in de Middellandse Zee, voor de kust van Haifa, zijn die enorme gasvelden ontdekt. Ja, maar dat is, dat is uh, alleen maar omdat er dan geld of economische belangen Toen. zijn. Maar, maar ze lopen wel naar de heerlijkheid van Israël. <laughs> oh, dat staat trouwens ja, ook in de Bijbel. Ja, is... Ik meen in, in, in, in, in Jezaja, ik weet het niet meer welk Jezaja het is, er staat ergens in Jezaja: uh, Tot u zal de rijkdom der zee zich wenden. Staat er in Jezaja, hmm. maar ik, de tekst kan ik niet zo gauw okay, meer vinden. Ja. Maar dat is de rijkdom der zee. Ja, de gas, gas, dat is gas, gas voor, voor heel Europa. Ja, ja, ja precies. En, en ze zijn daar zo, dat kan je wel even vertellen: ze zijn daar zo zenuwachtig over. Niet Israël, maar de volken. Rusland die kijkt grimmig toe in verband met Gazprom. Ja, nou, als mm -hmm. Israël dat gaat ontginnen. Het Tamarveld en het Leviathanveld. Ze zijn nu bezig. Waarom het Leviathanveld? Weet ik veel. Weet misschien zit er... Niet over nagedacht. Leviathan Levi staat toch voor de duivel? Uh, Leviathan staat voor een zeemonster, ja, ja. Ja. ja. Wie weet is het een zeemonster. Mm -hmm. Maar ze zijn een enorme pijpleiding gaan ze aanleggen. Van, uh, van die velden, van die gasvelden, naar Griekenland. Ja. En in Griekenland bouwen ze een fabriek waar je het gas vloeibaar kunt maken, mm -hmm. en vanuit Griekenland gaat dat dan over de hele wereld. Maar, ja, zou, dat is goed voor Griekenland. Ja, misschien krijgen we dan nog... Misschien krijgt minister De Jager ook nog... Die, die wordt nou voor leugen leugenaar uitgemaakt. Ja, ja, hij is geen minister meer als we dit opnemen. Maar uh, <laughs> we hebben een nieuwe. Maar het maakt niet uit. De regering zal misschien nog weer eens wat geld terugkrijgen. Ja, ja misschien. Ja, op die manier. Ja. Maar daar gaat het vanuit dus Griekenland. Dus gaat... vanuit Israël gaat het via Griekenland richting andere Europese landen. Ja, maar nog interessanter is dat ook China... En Zuid-Korea, die zijn zeer geïnteresseerd in het gas van Israël. Nee, dat is duidelijk. Dat ja, ze... Want die hebben dat energie nodig. Ja. Dus die zeggen, hey, ja, joh, je kunt toch ook via Eilat doen? Ja, ja, ja zegt Israël. Ja, wij, wij leggen wel een grote spoorlijn voor jullie aan. En, en die pijpleiding die er ligt, die verbreden wij wel voor jullie. Nee, ja. Ja. En, en, en we bouwen er ook nog een ja. uh, fabriek om ja. het vloeibaar te maken. Ja. Maar dat hoort dus eigenlijk allemaal bij het plaatje van de heerlijkheid van Israël. Dat hoort. Dat, ook dat wat deze de Heer heeft klaargelegd ja, ja. voor Israël om... Ook deze materiële dingen liggen, er, uh, hoort erbij. Ja. Dat is ook de reden waarom die oorlog van Gog en Magog uh, begint. Ja, dat zal ongetwijfeld, want over oliebronnen en weet ik veel wat worden nou, altijd oorlog gemaakt. De, de westerse -staten, mogendheden-staten mm -hmm. die zeggen dan tegen die goch- en magoglegers: wat gaan jullie toch doen? Ja, precies. In ja. Israël, gaan jullie dat buiten halen? Ja. En, en dat moet er ook buiten gehaald worden. Ja. En dat is natuurlijk die gasfondsen. En dat zijn onder andere die gastvondsten ja. en dergelijke. Want als Israël even zijn gang kan gaan, mm -hmm. dan uh, zijn ze schatrijk. En nu moeten ze het grootste deel van hun budget aan defensie besteden. Mm -hmm. En ik weet wel nuttigere bestedingen. Nee, absoluut. Ja, absoluut. Dat, dat is, hoort ook maar... Er zijn natuurlijk veel belangrijker geestelijke beloften en ja. heerlijkheid. Zoals? Want Jezaja... We gaan mm -hmm. weer naar Jezaja, maar ik kan ook naar Micha gaan. Maar ik, ik kom in Jezaja 2 uit. Mm -hmm. Alle volken... Jezaja 2, vers 3... Alle volken zullen erheen stromen, dat is naar Jeruzalem. En vele naties zullen optrekken en zeggen, kom, laten wij gaan naar de berg van de Heren. Naar het huis van de God van Jacob. Mm -hmm. Dus de tempel moet ook nog herbouwd worden. Ja, dan moet er eerst dan een koepel weg, denk ik. Of ja, er zal wel wat weg moeten, ja. ja. O, wel, er zijn plannen om die koepel in de voorhof te laten staan. Oh ja? Ja, want zeggen sommige Joden, het moet een bedenhoofdhuis zijn voor alle volken... Dus de moslims moeten ook kunnen bidden hier. Maar oh, die zijn dan nog niet bekeerd? Uh, nee, blijkbaar niet. <laughs> maar, maar, uh, maar de orthodoxe joden, die, die gruwt dat natuurlijk. Ja. En orthodoxe christenen gruwt dat ook. Ja. Dus dat zal ja. inderdaad al ja. weggaan. Ja. Want er gaat hè, laten we opgaan naar de berg des Heren. Opdat hij ons leren aangaande zijn wegen. En opdat wij zijn paden gaan bewandelen. Ja. Dat zal al in duizend jaar rijk zijn, denk ik. Maar dat, dat zal gebeuren. Iedereen gaat naar Jeruzalem. Iedereen gaat, en dan moeten niet veel kijkers boos worden, maar iedereen gaat Torah leren. Ja. Ja, ja. Want de wet van God is eeuwig. Mm -hmm. En de wet van God is, is heilig en goed. Mm -hmm. Niet te gaan ze allemaal leren. Want uit Sion zal de wet uitgaan en het woord van de Heer uit Jeruzalem. Ja. En dat hoort ook bij de, de heerlijkheid. De heerlijkheid hoort ook. Hele belofte bij, bij. Mm -hmm. We zullen dat de volgende uitzending zien. En dat als die zware dag des heren komt, dan komt tegelijk bescherming ook over Israël. Dat is heel mooi. Ja, apart. Ja. En, en, en, en dan, midden in dat hoofdstuk, staat dat stuk over de Heilige Geest. Mm -hmm. Je weet wel dat in Handelingen aangehaald ja. wordt, ja. in Joël. Ja. Ik zal mijn geest uitstorten op alle vlees. Ja, precies. Dat, dat gaat dan ook gebeuren, de Heilige Geest. En, en, en al mijn uw zonen zullen leerlingen des Heeren zijn. Ja, in wezen kan het ook niet anders, want zonder geest zie je, zie je de dingen van God niet. Nee. Dus ze hebben de Heilige Geest nodig om uh, hun ogen geopend te krijgen, hun oren en hun hart. Ja, te... Uh, ja, Maar dat dus, zal wel ja. heel erg ideaal zijn. Ja. En wel grappig is dat in Isaiah 60 staat, vreemdelingen zullen helpen de tempel te gaan bouwen. Ja. En in Zachariah 6 staat dat ook. Ja, vreemd, vreemdelingen helpen nu al om, om Joden naar uh, Israël te brengen. Ja, maar vreemdelingen zullen ook helpen, dat is wel leuk, in Zachariah 6 staat dat. Mm -hmm. Het verhaal heb ik je misschien ook wel eens verteld, maar ik weet het niet, ik vind het te mooi om het niet te vertellen. Zachariah 6. Zij die verre zijn, zullen aan de tempel van de Heer komen bouwen. Ja. Zachariah 6, vers 15. Er waren wat christene, jonge christenen in Papua Nieuw-Guinea. Ja. En die lazen dat. Oeh, wij zijn van verre. Ja. O, ligt Jeruzalem ergens? Nou, moet... duizenden kilometers hier vandaan. O, dan moeten wij ook helpen aan de tempel bouwen. Ja. Dus die eenvoudige christenen zijn gaan sparen, sparen. Ze vinden er ook goud. Ja. Ze hebben een kilo goud bij hen gehaald. En zijn naar Jeruzalem gereisd. En hebben in Jeruzalem gevraagd: als de wijze uit het oosten. Die vroeger waren ze de geboren koning der Joden. En die zei vroeger, waar wordt een tempel gebouwd? Ja, <laughs> mensen kijken. Ja, ja daar moet je in het tempelinstituut zijn bij rabbijn Ritsman. Ja. Zei naar rabbijn Ritsman, ja wij komen uit Papua Nieuw-Guinea, we hebben in de Bijbel gelezen. En, en, en alsjeblieft, hier heeft u een grote gift. En dit is ook voor het vaatwerk van de nieuwe tempel. Geweldig. Die rabbijn kreeg ja. tranen in zijn ogen. Ja. Hij zegt, dat is een profetie die vervuld wordt, zegt hij. <laughs> en dan gaat God ook de rest uh, van geen zijn hier naartoe. Ja, ja, En dan, en dan gaat, uh, gaat ja. God ook de rest van zijn profetie ja, Ik geloof dat we het wel eens eerder in een aflevering hebben Ja, ik, ik weet het. Ik weet het ja. in, ja, maar het is een heel mooi verhaal. Ja, het het dus is, is het, om te zien hoe een klein vers uit de Bijbel zo. Uh, impact, concreet, ma impact, impact maakt. maakt en ja. ook gewoon concreet vervuld wordt. Ja, maar, maar, maar alle woorden van de Bijbel zijn geladen met de kracht van Gods feest. Nou, dat zijn allemaal dingen die God gaat doen. Maar ja. Israël zal ook eindelijk zijn uh, positie Een, nemen. een kop ja. en geen staart. Ja, precies. En dat zegt uh, in, in die beroemde reden van, de, van Mozes mm -hmm. over zegen en vloek. Mm -hmm. en als je gehoorzaam bent aan God's bevelen, zul je een kop voor de volken zijn en geen staart. Ja. En in en, en Jezaja 54, altijd maar Jesaja. Ja. Maar dat is, Isaiah was wel de profeet die uh, heel veel voorspeld heeft over de eindtijd. Hè? Oh, ontzettend veel. Maar ja. meer nog door Zacharia, uh, Zachariah. Hoor. Zachariah heeft nog meer. Mm -hmm. Maar Isaiah ja, heeft meer gezegd. Isaiah dus uh, ja. 54, vers 3. Daar staat dit, Isaiah 54, vers 3. Uh, naar links en rechts zult gij uitbreiden. Ja, precies. Uw nageslacht zal de volken in bezit nemen. En de verwoeste steden weer bevolken. Ja. Ook daar zie je nu al iets van. Want de mensen, de Joodse mensen in de Nederzettingen, die bevolken de verwoeste steden. Ja, ja Waar niet iedereen bij mee is. Nee, natuurlijk niet. Maar dat, dat, dat is de tragiek van de wereld. Ja. Dat maakt me zo benauwd. Mm -hmm. In de Verenigde Naties, de hele wereld staat tegen Israël op. Ja. En Nederland die kijkt nog een beetje ja, kijkt naar Duitsland, kijkt naar Engeland, want ja. die stemmen, dan zullen wij dat ook maar stemmen, dan zitten we safe. Mm. Jongen, jong, jong, wees toch een keer flink. Mm -hmm. dat, want iedereen die Israël zegen, zal gezegend worden, zal deel hebben aan de zegen van Israël. Want zegen wordt altijd gegeven om door te geven. Ja. Met de verwoeste steden in bezit nemen, uh, is dat oh, al weer, gebeurd? Weer opbouwen. opbouwen Natuurlijk. Dat... Silo wordt opgebouwd, mm -hmm. hè, waar zo'n 400 jaar de, de tabernakel heeft gestaan. Ja. En sommige Joodse mensen die leggen dat uit, dat Israël prijsgegeven mm -hmm. wordt totdat Silo komt. Ja. Totdat, en zij zeggen dan, wij leggen dat uit dat dat de Heer Jezus is, een symbool, maar mm -hmm. dat staat er ook niet, niet direct. Nee. Maar, zij leggen het uit totdat Silo weer tot bloei komt. Ja, precies. En Silo ja. is in bloei. Ja. Weet je er wel eens geweest in Silo? Uh, weet ik niet, niet zeker. Ik dacht het da wel, ja. Heel ja. interessant, waar uh, de tabernakel heeft gestaan ja. en die nee, plek wijzen aan. Ja, die plek wijzen ze aan. En ja. een, een maquette van de oude ja. tabernakeldienst ja, is Maar heel... om het herbouw te zien, moet er nog wel wat gebeuren natuurlijk. In, in de tempel in Jeruzalem? Nee, Silo. Oh Silo, ja, ja maar het is een hele grote nederzetting is ja, dat daar. Ja, en, en, en Bethel en Ariel en al die nederzettingen mm -hmm. worden herbouwd. Ja. Daarom is wat, wat, wat Netanyahu doet, is ook profetisch. Mm -hmm. het is, hij dat, moet is, gewoon, dat moet gewoon gebeuren. Ja, dat moet gebeuren. Er staat in Amor staat het ook ja. verwoeste steden zullen ze weer opbouwen. Maar moeten we dat niet aan de wereldleiders vertellen dan? Ja, dat dat maar het profetisch die wereldleiders, dat is niet relevant voor mm. die wereldleiders. Ik weet het. Er zijn ook nog 144.000 Joden die iets bijzonders gaan doen. Oh ja, die komen ook nog, maar dat is de uitzending over openbaringen die we nog zullen hebben. Mm -hmm. Maar die zullen ook nog wat geloof komen. Ja, maar dus. dat hoort ook bij de heerlijkheid, toch? Dat hoort zeker bij de heerlijkheid. Dat is een belofte die gegeven ja. wordt aan ja, ja. Een, uh, een deel van het volk wat zo nadrukkelijk uh, ja, ja. Zeg maar naar de wereld toe uh, dat verhevenen gaat uitstralen. Ja. Maar de eerste stap is dus nu, die gaat gebeuren, is verdergaande terugkeer. Terugkeer ja. van Ephraim. Mm -hmm. en verdergaande bescherming, ja. en Israëls bescherming in die tijd. Dat Weet is wat je? we nu gewoon zien gebeuren. Ja. ja, en wat nog meer is, kijk, toen Israël uit Egypte trok, mm -hmm. waren er plagen over Egypte. Ja. Maar Israël werd gespaard in het land mm -hmm. Goos. Ja, zeker. Ook. Bij de meeste van de plagen werden ze gespaard. Ja. Maar ook in de eindtijd, nu is God weer met Israël op weg naar zijn doel. Ja. We zijn er nog lang niet, nee, maar wie is er dan wel? Nee, het was jaren geleden, toen ik begon met lezingen, kwam er, stond een ouderling op en zei, meneer van Banneveld is, is nog lang niet waar het zijn moet. <laughs> en ja, ik was heel jong en ik wist niet wat ik zeggen moest. Ja, Heere God, moet ik nou zeggen? Ik zeg, meneer Jans, bent u waar u zijn moet. Ja. En toen begon zijn vrouw te lachen, daar had ik gewonnen. Ja, we zijn allemaal onderweg. En Israël we zijn allemaal, is... allemaal onderweg. Nou, Israël is ook onderweg. En, en onderweg maken ja. we fouten. Ja. We hebben het he over, over de heerlijkheid voor Israël, maar nou de heerlijkheid voor de Heer. Dat is ook de heerlijkheid van de Heer. Ja. Dat is, dat... Dus op het moment dat de dingen gestalte krijgen voor Israël, ja, ja, ja, ja, is het ja. dan automatisch ook een heerlijkheid voor de Heer. Natuurlijk. Uh, Gods heerlijkheid is, op een gegeven moment zegt God... Uh, ik zeg tot het noorden: geef. Ja. Uh, en een heel wereldrijk stortte in elkaar. Heel ja. communistische Rusland stortte in elkaar. En 1,2 miljoen joden zijn de, mm -hmm. kwamen terug. Ja, ijzeren muur. IJzeren de, ja, de, de, de, ja. de muur die valt. Ja. Ja. En, en, en, en, en zo gaat Israël gods eerlijkheid uitdragen in, ook in zijn oordelen. Mm -hmm. Want Israël is daar ook dus. Ze hebben er geen zin in, hoor, maar ze zullen het moeten doen. Is er dus ook het zwaard van de Messias? Ja. He, dat lees je. Ik meen in Psalm 149, maar ik zal het even opzoeken. Ik, ik heb het zo. Want hier is. Uh, het is 149. Laten de vrome juichen met eerbetoon, jubel op hun legersteden. De lofverheffingen van God zijn in hun keel. Dus, ja. dus lofprijs, dan voeg je toe aan de heerlijkheid van God. Mm -hmm. uh, en wat doen? Een tweesnijdend zwaard is in hun hand. Om raak te oefenen aan de volken. Bestraffingen aan de natieën. Mm. Dat is niet zo leuk. Niet zo leuk werk. Nee. Maar dat hoort er ook bij. Om hun koningen met ketenen te binden. Uh, met Rutte. Oh nee, die staat <laughs> er niet bij. Om de koningen met ketenen te binden. En hun edelen met ijzeren boeien. Ja. Nou, dat, dat gaat allemaal ja, gebeuren. En dan eindigt het om het beschreven ons aan hen te voltrekken. Ja. Ja. En dan, dat is de luister van al zijn gunstgenoten. Mm -hmm. Luister is heerlijkheid, dat ja, ja, is ja, glorie. Ja. Dat gaat allemaal gebeuren. Mm -hmm. En dan, het, het mooiste is het moment van de heerlijkheid van de Heeren. Want is zo ontzettend mooi. Dat is als de heerlijkheid van de Heer terugkeert in de tempel. Ja, dat, dat, dat wil ik nog maar even lezen. Dat, dat daar ik... moeten we dan nog mee afsluiten, want oh, we ja, ja, nu ja, ja. zijn we weer ja. bijna aan het eind van de aflevering. Dus dan ik... gaan we het... Uh, Ezekiel, kun, kun je die klok niet stilzetten? Ja, ik kan ook wel. Ja. Uh, Oké. Okay. Bij de Heer is geen tijd. Toen, <laughs> Toen leidde hij mij naar de poort. Ezekiel EC 43. 43. De poort die gericht was naar het oosten. Mm -hmm. Je weet wel, dat is die, die gouden poort die, ja. die op slot zit. Ja, die op slot zit. Daar staat een paar hoofdstukken verder, daar staat in 44, deze poort, vers 1, de poort die op het oosten uitzag, deze was gesloten. Ja, klopt. Door alles komt uit in de, ja, de Bijbel, dat is ongelooflijk. <laughs> ja. Ja. Nou, en dan, de heerlijkheid van de God van Israël kwam uit oostelijke richting. Wat ligt ten oosten? De olijfberg. Ja. Wie komt terug op de Olijfbed? Series. ja. En er was het geluid als het gedruis van vele wateren. En de aarde straalde vanwege zijn heerlijkheid. Mm -hmm. En zo gaat hij de tempel binnen. Ja. Uh, het, het, het, het, het Hebreeuwse woord voor aarde is erets, dat weet je ook wel. En ergs kun je vertalen met land, ja. en je kunt ook vertalen met uh -huh. aarde. Uh -huh. En dat was dan voor de vertalers was dat natuurlijk wat ja, er dus het beste uit. uitkwam. Ja, ja, zeker. Maar hier kun je net zo zeggen, het land straalde. Ja. Heel Israël straalt als de heerlijkheid van de Messias weer over het volk komt. En dan vanuit Jeruzalem zal de wet uitgaan. Vanuit Jeruzalem zal eindelijk Gods doel, wat hij al had bij de Sinaï. Maar waarom gaf hij de Torah aan Israël? Om het na te leven. Uh -huh om Gods heerlijkheid te ontvangen en het dan uit te spreiden over ja, de hele aarde. Dus zoals jij in het begin van deze uitzending zei, uh, dat uh, de engelen de heerlijkheid van God uitstralen omdat ze dicht bij de Heer leven. Nu komt de Heer in Israël... En met zijn al zijn heerlijkheid. Met al zijn heerlijkheid en versmelt het eigenlijk met elkaar, waardoor er gewoon ja, één ja, grote heerlijkheid ontstaat. En wij? ja, Ik denk dat wij erbij mogen horen, toch? Ja, maar ook, ook, ook, ook nu wil de Heer bij ons zijn. Mm -hmm. Ook nu wil Hij Zijn heerlijkheid aan de gemeente openbaren. Ja. Zijn heerlijkheid in redding, in bevrijding, in genezing. Ja. Zoals God Israël gaat genezen, wil Hij ook nu al genezen. Ook aan de individu. Ook aan de individu. Indi ja. En ook aan. Uh... De mensen die nu kijken. Ja, dat is ook dat zo. Wat zou je daar tenslotte nog tegen willen zeggen? Richt uw oog op de Heer Jezus. En zoals onze broeder Jan Zelsta die vaak in uw programma's voorkomt. Uh, ga naar, ga richting Jezus, ga richting het wonder. Ja. Want allen die op hem zijn geloof vertrouwen hmm. en vestigen, zullen er niet beschaamd uitkomen. En, en als we ons geloof op hem vestigen, geloof voor gebedsverhoring, want de Heer zegt, die zegt, uh, wie bidt ontvangt. Ja. Dus geloof dat als je zit te bidden, dat je zit te ontvangen. Dan krijg je de heerlijkheid van God en, over je en, en dan komt dat ook, ja. ook in okay. de stilte. Dat is, iets, dat is zoiets moois. Nou, daar sluiten we mee af Jan. Mooie kan het bijna niet. <laughs> ja, als de heerlijkheid van God over ons komt, dan, uh, ja, ja. Ja, dan is daar die rust en die vrede. Ja, misschien de volgende uitzending. Ja, wie weet. Hartelijk dank voor deze aflevering in ieder geval. En nu thuis heel hartelijk dank voor het kijken naar deze aflevering van Eindtijden Profetie. Ja, wat kan ik daar aan toevoegen? Als de heerlijkheid, de heerde, in uw huis komt, dan is het vrede. En dan is er rust in uw ziel. En dat voor uw huisgenoten. En dat wensen wij u toe. Hartelijk dank voor het kijken naar deze aflevering. Graag tot een volgende aflevering in deze serie. Jezaja had ook de Heilige Geest. En Jezaja die zegt hij zal voor Sion komen. Dus hij komt eerst voor Sion. Eerst de Jood. En dan komt hij ook voor de wereld.